met het NOS Journaal. Er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer voor het regulieren van wietteelt. Een initiatiefwet van D66 wordt sinds deze week ook gesteund door de kleine fractie van VNL. Nu is de verkoop van wiet toegestaan, maar het kweken en vervoeren ervan niet. Met dit wetsvoorstel kunnen koffieshophouders in de toekomst wiet kopen van legale kwekerijen die gecontroleerd worden door de overheid. Kwekerijen zonder vergunning moeten worden opgespoord en ontmanteld. Zuid-Korea gaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vermoorden... als Noord-Korea op het punt staat om kernraketten af te vuren op Zuid-Korea. Het leger heeft een elite-eenheid klaarstaan, heeft de Zuid-Koreaanse minister van Defensie gezegd. Volgens het plan zullen dan ook wijken van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang worden aangevallen... waar ministers en topmilitairen wonen. Dat zal gebeuren met geavanceerde raketten, zei de Zuid-Koreaanse minister. Rijkswaterstaat en politie gaan het verkeer op de A1 en de A6 richting Amsterdam beter in de gaten houden. De afgelopen jaren is het aantal auto's op de A1 en de A6 flink toegenomen. De extra inspecteurs moeten ervoor zorgen dat incidenten sneller worden afgehandeld, waardoor files sneller oplossen. Ook zal de politie bij grote drukte en vertragingen vaker controleren op sluipverkeer. De Harvard University heeft de winnaars van de jaarlijkse ic Nobelprijzen bekendgemaakt. De tegenhangers van de Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoek waar je eerst om lacht, maar later over gaat nadenken. Een groep Duitse wetenschappers krijgt de prijs voor het aantonen dat mensen die jeuk hebben aan hun arm dat kunnen oplossen door voor een spiegel te gaan staan en aan de andere arm te krabben. Het Duitse onderzoek kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor mensen die de plek waar het jeukt niet mogen aanraken. Het weer, eerst strekken wat buien van west naar oost. In de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend worden opnieuw warmterecords verwacht. Weer plaats, houdt rekening met temperaturen morgen rond de 25 en zondag nog wat warmer. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat Vieden na een ongeluk tussen de Uithof en de afrit Maarn 8 kilometer met drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een hele goede deze morgen, luisteraars. Welkom bij Watertoren Sport. Wij zijn zo sportief om tot 12 uur maar liefst buiten te blijven. Dat u, niet, dat u niet denkt van, nou wat een onsportieve mannen zijn het allemaal. Ik ga aan Hennie eens even vragen wat, hoe hij daar allemaal tegenaan kijkt eigenlijk. Nou, oh, ik vind het prachtig weer. Bedoel je dat? niet? <laughs> Nee, het is natuurlijk een, een programma, Watertoren Sport, vol met informatie. En er is van alles en nog wat aan de hand. Daarom hebben we Martijn Prinsen van voetbalinharnem.nl uitgenodigd. Die zit nu mijn koptelefoon uit de waaier te halen. <laughs> en dat het, had iemand gewoon verkeerd neergelegd, maar het maakt niet uit. Uh, goedemorgen, luisteraars. We gaan uh, eerst even luisteren naar muziek, want die heeft Charles Zelduivel onze technicus weer eens lekker uitgezocht. En dan kom ik straks bij u met allereerst de ellende bij HFC.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 It's the promise in those eyes that makes her pretty Ooh, like she was Hans Vermeulen, Sandy Coast, hij liet ons diep in de ogen van Jenny kijken. Heb jij wat met Jenny, uh, Hennie, of? Uh... Nou, ze heeft wel mooie ogen. Het rijmt wel, nou, Jenny en Henny, hè? Ja. Hele mooie ogen. Hele mooie ogen, hè? Ja, dat ja, is absoluut feit. Maar laten we niet zeggen dat we in Nederland geen muziek kunnen maken, want dit was natuurlijk een ontzettend mooi nummer. Hè? Zeker weten. We gaan, uh, het, we gaan het hebben over de sport. Oké. Okay. Nou, ik laat het helemaal aan jou over. De je... Koninklijke HFC won woensdagavond... in de eerste ronde van de knvb weken met maar liefst 6-1 van OJC uit Rosmalen. Smet op die riante zegen... is echter dat de Club van de Bond... een enorme boete opgelegd heeft gekregen. In Zeist werd besloten... een geldstraf, en dat is de hoogste... die je in het voetbal betaalt... van 4.540 euro uit te delen... omdat HFC in de ogen van de KNVB... reclame maakte voor drank... op het wedstrijdshirt. Nou is dat natuurlijk een affaire die uh, uh, erop blijkt dat HFC gepest wordt door de KNVB, omdat HFC nou eenmaal amateurclub wil blijven en de KNVB wil dat HFC, dat nu in de tweede divisie uitkomt, een profclub wordt. Nou, dat staat niet in de statuten van HFC, dat kan dus ook helemaal niet. En daarom houdt HFC wat dat betreft zijn, zijn voetbalpoot stijf. Martijn eh, Prinsen van VoetbalinHighland.nl hebben we uitgenodigd om over deze affaire eh, verder te praten. Want HFC gaat in beroep tegen de beslissing van de KNVB. Jij hebt ook het verweerschrift gelezen van HFC. Dat is 14 pagina's lang gemaakt door Ilko van Havenswaai. Zeer eh, goed stuk, vind ik. Vind ik ook. Ja, onderbouwd. Wat vind je trouwens van de hele affaire? Nou, ik. Ik vind het eigenlijk weer een uh, onderdeel van het, uh, het KNVB hoofdstuk... wat inmiddels uh, een tijdje in de gang is. Um, ja, het, het voetbal wordt uh, um, sowieso natuurlijk in het discrediet gebracht. Maar in deze situatie ook nog eens het, het, het Haarhamse amateurvoetbal... de hele tweede divisie. Um, ja, Dit gaat nergens over. Het lijkt een beetje op uh, vroegere DDR-praktijken. Ja, op het moment dat je het ergens niet meer eens bent en je stelt je kritisch op, dan, dan word, je, word je gestraft. En ja, goed, het, het blijft natuurlijk wel, wel um, moeilijk om dat, om dat hardop te zeggen. Hè? Maar uh, ja, dit, dit lijkt wel inderdaad gewoon op, op, op bewust zoeken naar een, een, een, een zere plek. Ja. Ik, ik wil toch even iets dieper gaan, want wat mij opgevallen is... de laatste thuiswedstrijden van HFC tegen UNA en uh, de, die wedstrijd daarna... dat uh, de scheidsrechters ook niet al te vriendelijk zijn tegenover HFC. In beide wedstrijden werd een zuiver doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. En in beide wedstrijden was er een duidelijke penalty die HFC had moeten krijgen... en die kreeg het niet. Bovendien, de laatste wedstrijd, toen die scheidsrechters binnenkwamen... kwamen ze daarna weer naar beneden, naar de bestuurskamer en dan zeiden ze, die kleedkamers accepteren wij niet. Ze hebben dus ook nog babbels. Mm -hmm. Nou, dat hebben we andere kleedkamers gegeven. Maar het, het lijkt er een beetje op dat er ook op, op, op dat vlak gesjoemeld wordt door de KNVB. Jij hebt daar trouwens ook iets over. Uh, ja, dat is wel op een uh, heel ander niveau. Uh, maar goed, wij hebben uh, op onze site, uh, waarom jij er een uh, bent, hebben we drie columnisten... En um, ja, goed, uh, een van die columnisten heeft een artikel uh, geschreven over, uh, over uh, het niveau van de scheidsrechters hier in de, in de omgeving. op het, uh, het zondagvuurklasniveau. En uh, ja, goed, daar zijn wat, uh, wat, uh, wat reacties op gekomen. Niet allemaal even vriendelijk. Maar um, nou goed, ik hoop uh, dat dat inmiddels helemaal uit, uh, uit de wereld is. Mm -hmm. Maar uh, ja, je, je ziet dat. Uh, dat uh, uh, ja, eigenlijk hetzelfde wat ik net zeg. Als je als je, je kritisch opstelt. Ja, als mensen er niet mee eens zijn, dan, dan uh, uh, rechtsom of linksom uh, uiteindelijk uh, uh, ja, wordt gereageerd. Ik heb vernomen, maar ik weet niet of het zo is... Hè, dat deze columnist, die speelt in een voetbalclub... dat als hij zijn woorden niet zou terugdraaien en geen excuses zou maken... dan zou de scheids, zouden de scheidsrechters uh, tegen die club gaan fluiten. Uh, ja, dat uh, heb ik ook begrepen. Uiteindelijk uh, ben ik blij dat... Uh, dat uh, um, dat ze wel uh, tot, uh, tot elkaar gekomen zijn. Uh, ja goed, uh, volgende week uh, staat een nieuwe column uh, van, uh, uh, van deze columnist op, de, op, de, op het programma. Ik ben benieuwd. Het ja, is toch schandalig dat een KVB dreigt met een club ja. te benaderen. Ja, ik moet zeggen, dit, dit komt niet bij de KVB vandaan. Dit komt bij uh, uh, alle scheidsrechters. Ze hebben een, een, een, een eigen regionale uh, uh, bond, zeg maar. Ja, maar het blijft KNVB. Dat klopt, het is allemaal wel geleerd, ja. Ja. Ja, ik, ik, mijn oren die, die stonden ook te klapperen toen ik het hoorde. Ze moeten de naam ombuigen buigen naar Stasi. Ja. <laughs> ja, goed, dat wil ik niet helemaal zeggen. Maar ja, het gaat nergens over. Nee. Ik bedoel, iedereen die, die staat toch voor zijn plezier uh, op het veld. En, um, nou goed, ik kan wel iets anders uh, uh, daarover vertellen. We hebben afgelopen dinsdag uh, uh, we hebben ook een scheidsrechter als columnist. Die heeft ook een heel artikel geschreven. En die heeft juist de andere kant op, uh, op uh, opgespeeld. Uh, Die schreef kritisch over, over trainers... Nou, zo kan het ook. We hebben een, een mail gekregen van de trainer van, uh, van onze gezellen. Een, uh, een heel, heel um, uh, eerlijk en oprecht artikel. En die, die uh, als een soort van uh, weerwoord. Nou kijk, zo kan het ook. Ja. Ga gewoon met elkaar dialoog aan. En... Ter terug naar die affaire over de whisky. Want nergens uh, uh, in dat beleidstuk ook van, van, de, van HFC... nergens blijkt dat HFC iets verkeerd doet. Want het bedrijf is echt een, alleen maar een investeringsbedrijf. Het verkoopt geen whisky. Nou, het staat natuurlijk ook ingeschreven bij de, bij de AVM hè? en niet uh, bij, uh, bij de um, Drank- en um, Nou goed, uh, wat Bram Grote, woordvoerder van de KVB, gisteren zei: um, uh, het is getoetst door de uh, Reclamecodecommissie. Uh -huh. En um, ja, die, die zijn het niet eens met, met, met, de, met de stelling van de AFC. Terwijl toch uh, overal uh, blijkt dat um, SWI. Um, ja, een beleggingspartij is. Ja. HFC heeft nou contact... met de stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Uh, gaat dus... in beroep. Wat denk je? Het stuk gelezen hebbende, he, ja. de ja. Um, ja goed. Ik ben van mening dat HFC gewoon een sterke... sterke zaak heeft. Maar um, ja, ja. we hebben uh, natuurlijk... Wel, wel eerder al dingen meegemaakt. Dat um, uiteindelijk... niet altijd het, het, het, het recht spreekt hoe moeilijk dat ook te accepteren is. Um, wat, wat, wat ik wel een kwalijke zaak vind... Um, Gert-Jan Pruin, de voorzitter van de AFC, die heeft gisteren gereageerd op, op de radio... per TV Noord-Holland. Die vertelde dat... Um, uh, de um, partij um, die... Um, hier van af weet, zeg maar... dat die helemaal niet getoetst is. De tug van de KVB ...heeft nergens informatie over SWI ingew uh, ingewonnen. Ja, dat Sterker nog, ze heeft ze uitgenodigd... ...om met ze naar uh, Sassenheim te gaan... ...en te kijken wat het voor een bedrijf is. Ze wilde niet. Ja, het is toch bezopen. Ja. bezopen. En wat veel, veel onbegrip bij, bij, bij veel mensen oproept... Um, ...nou goed, je hebt natuurlijk... Uh, je hebt dan Scots Whiskey International... Um, ...waarvan dus nu door de KVB... wordt dat het uh, um, te maken heeft met... met, met, met rechtstreeks met drank, hè, want zo is het... Maar wat veel onbegrip oproept, is dat. Wat heb je allemaal in, in Nederlandse voetbal? Je hebt natuurlijk de Grolsvesten. Je hebt de Jupiler League. Ja, maar dat zijn dingen die ze aan de. En je hebt Amstel Cup, ik bedoel, maar. Het rijmt niet. Nee, nee het rijmt niet. Het rijmt niet. Nee, het is HFC-pesten. En nou, maar dat is het allerergste. Moet HFC binnen twee weken nieuwe shirts aanleveren? Ja. Anders worden ze uit de competitie gehaald. Ja. Nou, sorry hoor. DDR. Ja. Ja, goed, ze hebben natuurlijk de. de um, en dat, dat vind ik ook nog een beetje, een beetje vreemd. Ze hebben ook nog de, de hoogst uh, mogelijke boet opgelegd gekregen voor amateurclubs. Terwijl de KVW. Um, uh, AFC wordt natuurlijk wel nog uh, als, als uh, amateurclub gezien. Maar, nou goed, we hebben natuurlijk de hele, die hele um, praktijk gehad. Met die, of de hele discussie over. over contractspelers. Ja. Ja, het is een situatie. En HFC heeft vanavond een bijeenkomst voor alle leden... in verband met het feit dat er een zaak is met de belasting. Ja. Uh, ik kan me herinneren dat Emmen geloof ik, WKE voor 1 miljoen eruit ging. En er is hier in de buurt ook iets aan de hand, hè? Ja, Beverwijk uh, staat op omvallen. Uh, de de wedstrijden voor uh, uh, komend weekend die zijn al door de KNVB uit, uh, uit de competitie gehaald. Uh, inmiddels waren het nog maar hoor. dus dat... dat, dat uh, het is niet meer zo groot als drie of vier jaar ja, geleden. Ja, maar toch, weet je. Precies. Uh, ja, er is een, een schuld uh, bij de KNVB uh, die ze nog moeten, moeten inlossen. Ik heb gisteren de voorzitter van uh, Beverwijk gesproken. Die sprak nog wel over een, uh, over een uh, misverstand. En uh, dat er vandaag uh, uh, duidelijkheid over komt. Uh, maar vijf minuten geleden uh, was de situatie nog hetzelfde. Dus wordt er wordt niet meer gevoetbald. Ja, dus, uh, weet je om hoeveel geld het gaat of niet? Nee, dat weet ik niet precies. Ja. Daar kreeg ik geen, uh, geen duidelijkheid over. Maar er gebeuren gekke dingen. Bij de koninklijke Nederlandse voetbalbond. Zo koninklijk vind ik het niet meer. Nee, HFC wel hoor. Die hebben het ook opgericht. En die hebben, ze, die hebben ook ervoor gezorgd dat we voetballen in Nederland met 1,2 miljoen mensen. Hè? Ja. Waar we wel zijn. Eind. Ga lekker pesten jongens. Doeg. We gaan muziek draaien. Charles, wat heb je? Wouldn't it be nice... Als de mensen eens wat vriendelijker zouden zijn voor elkaar. KMB behoort. Muziek uitgekozen door de gasten die vandaag allemaal aan bod komen in de Watertoren Sport. Maar het is uh, inmiddels kwart over tien geweest... en dat betekent dat we aandacht gaan hebben voor wielrennen. Uh, goedemorgen, André Jansen. Helemaal in Veendam op de lange leegte. Ja, nou, het is niet zo lang leeg, hoor. De kort is het weer vol. Dan ja. gaat er weer gevoetbald worden. Het is zelfs zo dat een van de twee van de profs van het voormalige... Uh, FC dan weer nu bij de amateurs spelen en proberen de club weer vlot te trekken. En er komt een prachtig wielerparcours om de, het stadion heen. Wat leuk. En de nieuwe velden. En zelfs de school waar mijn vrouw werkt, die uh, wordt ook uitgebreid op dat terrein. Dus er komt altijd allerlei activiteiten op ons af. Maar uh, de, over, we hebben het toch even over voetbal. Wat is er bij HFC aan de hand? Zeg, Hebben ze eindelijk een sponsor en mag het niet. Dat is een volwaanzin. Ik heb het net uh, DDR-praktijken en stage het is werkelijk HFC-pesten. Wij zijn de oudste club van Nederland. Wij hebben die bond opgericht. We hebben gezorgd dat die mensen die nu opzij staan... allemaal uit die ruif vreten. Dat die daar zitten. En we worden gepest omdat wij amateurclub willen blijven. En niet, niet willen blijven, maar moeten blijven. Omdat in onze statuten staat... dat wij altijd amateurclub zullen zijn. KNVB is daar niet mee eens, heeft ons ja. in die tweede divisie en zegt je moet gewoon een profclub zijn. Nou, dat willen we niet, dat kunnen we niet, dat mogen we niet. Dus worden we gepest. Ja, ja. Want de laatste twee thuiswedstrijden uh, zijn twee zuivere doelpunten die niet buitenspel waren afgekeurd wegens buitenspel. ja. En twee keer hebben we geen penalty gekregen... en de scheidsrechters die de laatste keer kwamen... die zeiden, wij accepteren deze kleedkamers niet... we willen anders en anders fluiten we niet... Wet, wat Ach, de wedstrijd ja, ja, ja. En de bandjes voor de schemerschermers moesten aan de binnenkant, ja, zeker? Ja, aan de binnenkant, ja. Ja, ja oké. Okay. Is ook dan naar de veters gekeken? Nou, ik weet het niet, maar want, het uh, toch... want ik weet wat, wat Piet Luttige ambtenaren... Uh, waar die toe in staat zijn om je gewoon een oor aan te naaien... en dat uh, blijkt hier dus. Ja. Maar dan, kan er, daar moet je dingen van vastleggen de dingen gefilmd en gefotografeerd en zo, zodat er een rechter binnenkort aan kan tonen. Als jullie aangifte doen tegen de KNVB ja. vanwege pestpraktijken, ja. moet je horen, daar moet de onafhankelijke rechter over gaan oordelen, want dit soort praktijken als die ik nu hoor, moet je wel bewijzen natuurlijk. Ja. De club gaat eerst in beroep tegen deze uitspraak en die hoge boete, de hoogste boete ooit, hè, geloof ik, voor een amateurclub. Ach, ja, de hier koninklijke HFC een beetje onderuit proberen te halen, die mensen met hun hart en hun ziel zitten ze hun leven ja. lang voor die club ja. te vechten, jij bent er een prachtig voorbeeld van. Dank je. En, uh, ja, 2000 en... leden André, 1500 jeugdleden en, en dat is een fenomeen, het is een warm bad, het is een geweldige club en die KNVB zeikt er maar tegenaan. Ja, nou dan wordt het uh, tijd. Ik zag een stukje in de publiciteit op uh, Facebook. Maar het wordt ook tijd dat er, dat er op de televisie bijvoorbeeld bij de wereldwijd door of iets dergelijks... dat er daar aandacht wordt voor, uh, voor wordt gevraagd. Of misschien uh, Johan Derksen wel een uh, Geit... Ja, dat zou leuk zijn. Zo. Het moet onder de aandacht van het publiek. En dan moet een keer aangetoond worden dat de KNVB. een beetje ja, naar het schijnt verkeerd bezig is. En vooral spelletjes op de achtergrond speelt. Ja. En daar heb ik een ekel aan. André, laten we naar iets heel positiefs gaan. Want ja. eh, zoals de Telegraaf vanmorgen schrijft. Fascinerend spel om de trui. En dan hebben we het over de Eneco neco Tour. Wat ja. is het mooi? Komt natuurlijk ook door het weer. Maar wat is het mooi? Een prachtige koers. Ja. En er wordt uh, fantastisch gekoerst. En vergeet even niet dat we een nieuwe chef in het peloton hebben. Hè? Nou, nou, nou, nou. Ongekend, die, hè? zegt dus gewoon van, jongens, luister, wij krijgen dik betaald. Ik het meeste toevallig. Ja. Ja. Zegt meneer Sagan. Ja. En die zegt van, jongens, we moeten koers maken. Er moet potverdorie gereden worden. We zijn helemaal besodemieterd met dat halfbakken gedoe wat we allemaal gezien hebben. Dus er wordt van, ah, er worden etappes gereden, jongen. Met een snelheid, ongelooflijk. Ja, maar zoals hij gisteren Grijpel had staan, joh. Maar het is net ja, alsof... Ik bedoel, die man is zo ongelooflijk sterk. Ja. En leuk. Ja, ja het, het, het is een verademing om dit soort mensen in de sport te zien. Maar ja, ik had gisteren even contact met bijvoorbeeld Danny Clark. Die was ook altijd zo'n matchmaker. William uh -huh. Gilmore, zowel op de weg als op de baan. Ook altijd uh, vol erin vliegen. En gelukkig hebben we in Nederland ook nog een paar jongens... Die toch wel durven. En uh, ik wacht nog op het moment dat uh, onze vriend Michel Cornelissen. met zijn uh, roompotmannen een keer een grote truc uit gaat halen. Ik gun het hem zo van harte. Dat zou leuk zijn, hè? En ja. die, die mooie ploeg die ze gemaakt hebben. om jong talent ook een kans te geven. een internationale carrière te maken. Nou, we leven in een tijd, Henny. Uh, het is geweldig. Ja. Heel veel nieuwe jonge profs. Die een kans krijgen in de wielrennerij. Uh, we, ik krijg ze allemaal zo gek, zelfs de organisatoren, om hun evenement op film vast te leggen. Uh, Olympias toer. Ik had gisteren met de PR man Theo Sikema even contact. Van joh, deel al die berichten van Olympias toer nou op waf. Ja. Want jij hebt twee kijkers. Ja. En ik heb er 15.000 per ja, dag. Ja, ja. En niet om mij te, een plezier te doen. Nee, doe die. ...wielerliefhebbers en plezier, daar gaat het om. Ja. En uh, het is een geweldige ontwikkeling om te zien... ...dat wij zelf inmiddels wel uitmaken waar we naar kijken. Ja. Want als de NLS de, evenementen, de wielerevenementen niet uitzendt... ...dan haal ik ze wel uit Rusland. Ja. Want ik heb iemand die uh, plukt op een of andere manier... ...de beelden van de wedstrijden voor de satelliet weg. En ik mag ze zo vertonen. Ja, mooi toch? Ja, toch. Als je ik... hebt inderdaad alles, hè? Ja, ik heb echt alle wedstrijden zelfs. Nee, ik ben nu nog in gevecht uh, in uh, Hainan. <laughs> in China. Ja. Daar, daar fietsen ook Nederlandse jongens mee. En uh, dat is een geweldige wedstrijd. En ik, vorig jaar had ik beelden te pakken gekregen. En nu heb ik ze nog niet zoveel. Ja, ik heb alleen maar straatbeelden van mensen die dat zelf met hun uh, plankje ja. doen. Hey, heel even nog over de, over de, uh, ja. de wedstrijd de Eneco Tour. Want ja. Van Emde dus staat nog steeds keurig derde. ja. We hebben ook nog uh, Kelderman op de zevende plek. En ja. du Dumoulin staat ook maar 27 seconden achter. En Terf staat 28 seconden. Boom 34 seconden. Ja, dat wordt wat in die ploegentijdrit. Ja, de... dat wordt gigantisch, joh. Die, ja, die willen niet van elkaar verliezen. En uh, ja, die hebben natuurlijk binnenkort ook het wereldkampioenschap ploegentijdrit in Doha... Ja. Uh, ze laten hun vorm zien. En ik denk, ik ben bang dat Dumoulin zich een heel klein beetje wegsteekt. Ja, dat, dat is duidelijk, hè? Ja, zijn supervorm ja. steekt hij een klein beetje weg. En ja. ik denk dat hij zowel op de weg als op de tijdrit uh, iets gaat laten zien. Dat denk ik hè, ook. Hij heeft iets recht te zetten. Nou ja, hij heeft al prachtige hè? dingen gedaan natuurlijk. Ach man, het is, uh, het is genieten. We hebben de sport van alle kanten... De... En ik heb zo ongelooflijk veel prachtige reacties van mensen die zeggen wat fijn. Ik kan op één plek, kan ik nu zeg maar alles wat wielrennen betreft bekijken. Nou. Gewoon op Facebook WAF, E. Ja, gewoon ja. Wat? Hey Over Doha gesproken, uh, Lars Boom gaat niet, hè? Die wil het WK Veldrijden winnen en uh, die zegt het is me allemaal veel te lastig. Ja, nou goed. Lars Boom heeft altijd zijn eigen plan getrokken. Meestal viel hij erbij op zijn snoet. <laughs> een carrière uh, heeft hij eigenlijk zelf een beetje in de weg gezeten. Is een goed betaalde renner. Nou, hij heeft een, uh, inmiddels een mooi eigen huis kunnen kopen... van zijn centjes van fietsen en laat hij nog een paar jaar fietsen. Maar om nou te zeggen, maak eens een rijtje van wielrenners... die je nooit meer zal vergeten, dan staat hij daar echt niet in. Bij mij. <laughs> staat Van Asbroek daarin? Ja, nog niet. <laughs> oh. Want die verhoudt Lotto voor, voor Cannondale... Ja, nou ja, kenendeel. Uh, onder meneer Vaters, uh, daar heb ik zo ook mijn twijfels nou, bij. Ik ook. Want ze gaan allemaal, uh, als zodra ze bij hem gaan fietsen, dan gaan ze allemaal achteruit rijden. Even nieuws uit Zandvoort. Ja. Roland Kleven is benoemd tot algemeen directeur van het circuitpark Zandvoort. Hij was managing director bij attractiepark Bobbejaanland in België. Oké, okay. op dat circuit gaat binnenkort weer gefietst worden. Leuk hè? Ja, geweldig. En als dat lukt om, om die uh, kampioenschappen dan uh, richting het kopje van Bloemendaal te doen. Ik zie dat al vanuit de lucht met drones of helikopters gefilmd. Ik zie die ja. prachtige Prachtig. koersen gebeuren. En een prachtige strandrace natuurlijk ja. in Zandvoort. Ja. En dus je kan meteen het wereldkampioenschap strandrace gaan uitroepen. Ja, precies. Leuk. Goed dan, idee. Gewoon maak het maar. Ja. He, en, en dan in Zandvoort, het heeft natuurlijk een prachtig strand om dat te doen. Ja. En uh, een koers weet ik veel hoe je dat in elkaar steekt. Je kan ook finishen op het circuit. Ja. En uh, ja, oude tijden herleven. Ik ga weer op die tribune zitten. Dan <laughs> kom je weer gelukkig. Verzamelen voor een stuiver mooi. Het is onvergetelijk en prachtig dat je dat ge geïnitieerd hebt. Nou, dik Heuvelman, en, hè? Ik niet hè. Nee, oké, okay, die kwam met het idee. En dan gaat het ineens leven. Hè? de mensen die er betrokkenheid bij hebben, zoals jij en ik... die willen daar graag een stukje bijdrage aan leveren. Dick en, en ik hebben het, op... het parcours gereden. We zijn, uh, zeg maar, in Amsterdam begonnen. Hè, als start. Op, op die, die, waar al die kantoren staan een beetje sponsors te halen. Dan ja. gaan we naar Haarlem. Daar hebben we een aantal tussensprints. Dat is natuurlijk ook ja. hartstikke leuk. En dan rijden we naar het kopje. En dan die ja. schitterende zeeweg op, jongen. Nou... Ja. En 3,5 uur televisie, hè? Ik ja. bedoel, als de NOS niet komt, dan komt in ieder geval uh, Eurosport. En het gaat uh, naar 44 landen. Het is, het is voor Zandvoort echt een openbaring. Ja, ja. en laat het dan maar weer vollopen, zoals het uh, uh, altijd is geweest. Hè? Ja. Ik, ik kan me als kind niet anders herinneren dan dat er massa's mensen in Zandvoort waren. In het gezellige dorpcentrum. Ja. En uh, ik, zie, ik hoor die leeuw nog. leeuw <laughs> <laughs> ja, en uh, ja, ik, ik voel me een beetje een Zandvoorter. Ja, mag ook van, wel, hè? Uh, ja, ik heb van Hans Wolf de, het overzicht gekregen van wat de volgende stappen zijn. Ja, geweldige nou, vent is dat trouwens, die, die voorzitter van die club. Heerlijk. Prima. Ja. Uitstekende kerel. En uh, nou, dat gaat allemaal gewoon lukken. Over en, Zandvoort gesproken, jij een beetje gefeliciteerd, hè? 40 jaar bestaat het casino. Ja, 40 jaar Holland Casino. 40 jaar geleden zat ik in uh, november in die kelder. Ja, ben je uitgenodigd of niet? Uh, ja, ik ben voor het feest uh, uitgenodigd, alleen ik ga niet. Oh, wat jammer. Oh. <lacht> ja, anders hadden we elkaar gezien, weet je. Ja, natuurlijk. Ja, ja, het blijft natuurlijk altijd een gok om jou uit te nodigen. <lacht> ja, kijk, ik heb natuurlijk een prioriteit bij het... Uh, ...bij het voetballen van mijn zoon... Yeah. ...en uh, dergelijke afstanden... ...zijn natuurlijk ook een aantal uren... ...ik heb mijn, uh, een dochter... ...die nu vandaag het volgende tentamen ...bij haar studie heeft gehaald... Leuk. ...en die ook uh, een beetje steun nodig heeft... Wat ...mijn verscheid. vrouw is net afgestudeerd... ...en die... Uh, ...ik moet er zijn... Ja. He, zoveel mogelijk. En ja. uh, dat zijn voor mij de prioriteiten. En dat uh, wielrennen dat waf, dat doe ik tussendoor. Ja. Hey André, André, er zijn nog wat geruchten hier in Zandvoort trouwens. Over jou. Oh? Ja. Dat jij altijd maar met wielrennen bezig bent. En zelfs als je in de kroeg zit... Ja. En je kijkt naar de bierpomp... Dan roep je nog van... etappe. Hey, hey. Ja. Drie, vingers dus ja, ja. drie vingers omhoog. Ja, drie vingers omhoog. Heb ik maar laten vertellen hoor. Ja, ik heb je van horen zeggen. Ja, Hé <laughs> hey André, ik nodig je uit voor een, voor een etentje hier. Het eten in Zandvoort, waar je ook gaat eten, is allemaal even lekker en even goed. Zeker in de strandtenten, die nu weer worden afgebroken voor het grootste gedeelte. Maar er is een plek, dat is de beste van Nederland. Dat is als je van sushi en van sashimi houdt. ZISO. dat zit ja. onder het Palace. Dat is net nieuw. Helemaal, het is prachtig jongen. Het is de, en, ja. en het is lekker. Ja? Een ah. Japanse ondernemer? Nee, Nederlanders heel de eigenaar Nederlanders van... Nederlanders hebben een sushi-formule, een, sushi een franchise-formule waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Het is een bedrijf en het is fantastisch. Oké. Okay. Ja. ja, sushi, altijd lekker. lekker visje. Nou, kom dan over, man. Ja, ik kom binnenkort en dan kom ik met mijn vrouw een, een dagje. Hartstikke en dan gezellig. zullen we ook proberen te blijven slapen. We moeten daar een, een beetje een weekend van maken. Dat heeft zij ook wel verdiend. Slaapzak mee op het strand. Dag <laughs> jongen, je bent mijn gast. Hoi. Oké, okay. fijne dag. Paul. Dankjewel hè. Dag andere. Ja. dag. Hey, ja, uh, wat gaan we doen? Nou, uh, we hebben het, uh, als, we, als het maandag is, dan dromen we al van de vrijdag. Want dan is weer dat heerlijke programma en Sport. En we doen de Easy Beats ook, luister maar. Monday morning feels so bad. But they seem Monday, Tuesday, Thursday, het maakt allemaal niet uit. Dan hebben we vrijdag in onze gedachten. Vrijdag is een heerlijke dag, want dan is de Watertoren Sportluisteraars Goedemorgen. En dat gaat natuurlijk over sport en voornamelijk uh, het eerste uur over voetbal. Want we hebben de gast Martijn Prinsen van Highland.nl. De loting voor de KNVB-weken. Wat vind je um, Nou, Wat ik vooral jammer vind is dat er niet echt een, een, een, een kraker... Uh... Uh, geloot is. Uh -huh. uh, geen, geen twee topclubs. Je hebt volgens mij maar twee wedstrijden, twee wedstrijden waarin met uh, elkaar uh, ja. ontmoeten. Ja. Uh, ja, maar goed, voor, voor, uh, voor HFC natuurlijk wel weer uh, een loting met perspectief. We zijn net zover als vorig jaar. Hè, door die, die vrijloting in de ja. eerste ronde. Ja. Nou, dan, het is heel goed dat dit gebeurt, want we spelen dus tegen een niet al te sterke tegenstander. En kunnen dan in de volgende ronde, en dat gaat gebeuren, Feyenoord thuis loten. Nou, kun je je voorstellen, al die Feyenoord supporters op de Spanje slaan? Nee. nee. Dus dan gaan we uit onderhandelen met Feyenoord. En dan gaan we in de Kuif spelen. Dan komen 50.000 mensen, maal gemiddeld een tientje. Dat is vijf ton. Dan krijgen wij 250.000 piek. Dat is toch lekker. Dat is zeker lekker. Uh, een kleine, kleine opmerking. De HFC gaat natuurlijk niet gevoetbald worden zonder het licht. Nee, dat is zo. Nee, maar, maar de, het ja. is niet een doordeweze. Oh ja, natuurlijk. Ja, daar gaat ze daar die is om moest donderdagavond? Ja, dat is heel erg jammer. Ja. Dat is echt zonde. Maar uh, wat vind je van de tegenstander? Hij is al meer, Vogels. Ja. ja, goed, je weet het, hè. er zit daar gewoon heel veel, heel veel geld. Um, de club doet goed. Um, maar wat de loting betreft, ik denk dat je als hfc uh, zijnde, um, op zich best tevreden mag zijn. Het is jammer dat je niet, uh, niet, uh, niet thuis loopt. Maar um, ja, met perspectief voor uh, uh, eventueel een plek in de, in de, bij de volgende loting. Ze weten in ieder geval weer hoe je goals moet maken. Hè? Ja, dat was wel fijn. Dat gaat natuurlijk in de competitie gaat heel moeilijk. Um, ja, en nu was het nu al na 18 minuten gespeeld. Ja. 3-0 voor in, uh, in pak en wegwezen. AFC uh, die uh, de tweede, begin van de tweede helft wel vijf minuten een klein beetje gewankeld. Ja, maar het is altijd, dan hebben ze geen tegen gedronken. Maar ik weet niet wat ze nemen. In die, ja, die precies. Boze, maar, ja. maar goed, dan is het gewoon een kwestie van uh, 10 minuten overleven. En als je die door bent, uh, dan zakt de moed ook weer de tegenstander in de schoenen. En dat gebeurde nu ook in AFC die uh, toen uh, Tim van Soest uh, de 4-1 uh, binnenschoten. Uh, ja, toen was klaar. In de laatste half uur is het maar één kant op gegaan. Vorig jaar hadden we ze dus in de competitie het best moeilijk. Ja, klopt. ja, ja. sterk nog, twee keer verloren. Hè? Ja, ja. dus wat dat betreft... Uh, nou ja, ik, ik vond, ik vond uh, um, OEC ook echt, uh, echt tegenvallen. Ja. Uh, er zit heel weinig voetbal in. Ja. Uh, ze waren heel, heel gefrustreerd. Uh, ja, goed. HFC, uh, ondanks dat er, uh, maar, uh, dat er, dat er uh, zes basisspelers maar, maar uh, meededen. Ja... Complimenten, prima. Die invals waren hartstikke goed. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zijn: AFC speelde niet sterk. Ja, die eerste vijf minuten, dat was echt zo onnauwkeurig. Zo Ballen werden over de lijn gelopen, werden, werden uh, over de lijn geschoten. Paasjes van vijf meter gingen mis. Um, nee, ja, goed. En maar zo begon de tweede helft ook. Het begon heel. Gelordig. Uh, uh, ja, heel slordig, AFC heeft niet goed gevoeld. Maar wel zes keer gescoord. Ja, en ik denk, ja, precies. En ik vind ook wel, uh, ik denk dat, dat uh, de trainer Ted Dongschot het wel fijn vindt dat de jongens als een, een Tim van Soest. Dat hij er gewoon twee, twee, twee inschiet. Van uh, ja, goed, die, die, die eerste goal van hem, die kopbal. Uh, Mooi. Ja, dat is gewoon prima, prima doel. Geweldig gespeeld, maar hij moet wel oppassen. Want in zijn druistigheid. Nou, hij had maar, een minuut, het was rood ja, Een minuut voor rust had hij gewoon een rode kaart kunnen krijgen. Rood. Ja, en de, de, die tackle was uh, uh, op de middenlijn. Uh, je staat 3-0 voor, ja, doe dat niet. Nee. Daarmee benadeel je gewoon je ploeg. Ja. Ja, en, uh, een maar goed, ik vond uh, uh, Jeffrey uh, Samsin. Ja, hij speelt natuurlijk niet, uh, niet ieder, iedere week uh, uh, tijdens de competitie in de basis. Uh, hij heeft vorige week in tweede gespeeld. En volgens uh, de coach, Jeroen, heeft hij de eerste helft gespeeld op het niveau Wesley Snyder. Hij was de grote uitblinker, aanjager, hij was ja. zo verschrikkelijk goed. Ja, nou, wat ik... Wat ik uh, Zelfs voor het bloed, hè? Ja, ja inderdaad, ja. Nee, wat ik, wat ik uh, um, uh, van Jeffrey zo um, um, fijn vind om te zien... Er zit uh, heel veel drive in. Ja. Hij is uh, enorm creatief. Hij ziet dingen heel snel. Af en toe misschien een beetje nonchalant, hè. Ja. Ik bedoel, dat was woensdagavond ook. Ja. Maar um, ja, het, het talent spat er vanaf. Ja, goed. En dan ook nog een jongen uit, uit, uit, uit de regio... Uh, wat natuurlijk nog meer gebeurde. Hè, want uh, Robin uh, Eindhoven viel in. Oké. Okay. Um, 17. Ja. ja uh, Puk Posma viel in. Komt uit Heemstede. Jeroen de Bruin. Ja. Nou, het is alleen maar goed dat, dat die jongens uh, um, ik steeds... vind Jeroen erg goed voetballen. Ja, ik ook. ik ook. is echt een hele goede speler. Ja, vind ik ook. Ja, en het mooie is... Hij is... Um, hoe zeg je dat zo mooi? Um, opvallend, onopvallend. Ja. In, um, ja, goed. Dat is gewoon een kwaliteit die hij heeft. Vreselijk snel. Hij ja. loopt kilometers jongens. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Nee, dat, was echt, dat is echt leuk. HC heeft ontzettend veel goede spelers. Ik denk dat ze volgend jaar uh, niet meer zes, zeven spelers moeten halen. Twee goede toppers uh, erbij op plekken waar je echt wat zwakker bent. En dan verder met je eigen jeugd. Alle jeugd speeldivisie. Klopt. Echt een, een hele sterke club. Ja, worden. Ik denk wel dat je afhankelijk bent van uh, uh, wat vertrekt er. Ja. Um, je bent wat dat betreft ook weer afhankelijk van het van resultaat van dit seizoen. Je staat nu uh, uh, onderaan. Dus nou, nee, maar goed, je moet wel zorgen dat je bij die plekken wegkomt. Ja, maar daar komen we wel. Nou, als, als, als, als, je gewoon in ieder geval je hand haaft, hè? Nou, daar heeft iedereen Nicky wel vertrouwen in. Dan verwacht ik ook niet zo'n grote, grote, leegloop. Uh, je hebt altijd een, een verloop van, uh, ik noem maar wat, drie vier spelers. Dus dat is helemaal niet zo gek. Ja, en als je daarmee uh, een stukje, een stukje uh, ervaring bijvoorbeeld terughaalt, uh, echt gewoon specifieke kwaliteiten die, die, je misschien nu uh, soms ontbeert ja dan, dan zie ik het wel uh, positief tegemoet. 1500 jeugdleden. Hele sterke uh, selectieteams. Hè. Er zitten een aantal spelers in die junioren. A en B junioren. Die kunnen zo naar het eerst doen. Ja. Maar de groep is al groot. Dus dat, dat gaat niet zo snel. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk een jongen, aantal jongens die, uh, uit de tweede die, die er tegenaan tikken. Ja. Bedoel... Nou, tegenaan tikken. Er is niet zoveel verschil hoor. Met die mannen. Nee, dus wat dat betreft uh, is er, is er uh, genoeg, uh, genoeg toekomst. Ja. Als het maar rustig blijft. En al die aandacht die nu naar al die, al die randzaak gaat... dat moet gewoon stoppen. Ja. Het uh, is dus hopen dat daar, dat daar snel een einde aan komt. En dan weer met z'n allen focus op voetballen. Maar er is nog een randzaak bij KNVB. Nee, Ik denk dat je het nu hebt over de nieuwe Goh, jeugdplannen. God, wat een belachelijkheid zeg. Weet je wat dat kost? ja. Typisch van twee, er moeten allemaal extra trainers op, extra trainingsvelden. Ja. Kan helemaal niet, man. Maar, nou, ja, hoe, ik bedoel, je speelt nu met de jongste met jeugd. En dan heb ik het onder, onder, onder 600, 700, 8. Ze natuurlijk op een halfveld. Dat willen ze zo meteen gaan terugbrengen naar een kwartveld. Kan toch niet, man? Hoe ga je dat doen met de doeltjes? Hoe ga je dat ja. doen met de lijnen? Nou, Waar moet... Weet je wat een doeltje kost? Um, ik denk um, plus minus um, 4,500. 700 piek. Ah, dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus ik kan geen club opbrengen, hoor. Nou, je jaagt iedereen nu weer op kosten. Ja. Extra mensen, extra vrijwilligers, extra trainers, extra materiaal, extra ballen. Jo, het is gewoon ondoenlijk. Dat, dat zijn tienduizenden pieken. Dat kan ook niet. Nee. Jellegoes schrijft het plan De winnaars van morgen. Je hebt het gelezen. Uh -huh. Er staat geloof ik één zin in over jeugd. Ja, één lineaartje. Ja, ja dat belachelijk. Ja, ik, ja. ja goed, dat, dat, dat zijn dingen die, die uh, uh, ja, vind ik ook moeilijk te begrijpen. Um, de winnaars van morgen, daar heb je het volgens mij over, over de jeugd. En um, de jeugd, dat houdt niet in alleen maar jongens van 17, 18. Maar je hebt het ook over jongens van um, uh, 5, 6. Je, je traint zelf kabouters, die zijn 5, denk ik. De kabouters zijn 5, ja. ja. precies. je trainen minis, hoor. Daar, daar, daar, daar begint het. Ja. Daar begint het. Ja. En dat daar um, weinig naar omgekeken wordt. En, um, ja, ik, ik, ik, ik, ik ben de visie een beetje kwijt. Wij hebben voor het eerst kabouters... Hè, weet je, die mm -hmm. spelen, 2 tegen 2, 3 tegen 3... 4 tegen 4. Wat doet trouwens... de hele club, hè? We spelen het allemaal... al, al jaren. Mm -hmm. maar daarom zijn ze misschien zo goed, dat weet ik niet. Dat zou kunnen, hè? Dat er een verband is. Ja. Maar, maar dus, wat een gezeur man... over dat over nieuwe plan. Bovendien mm -hmm. heeft het zoveel losgemaakt... ook door jouw site, voetbalinhaarlem.nl, dat de KVB heeft besloten... om het plan uit te stellen. Ja. Maar... maar... Ja, misschien ligt het aan mij hoor, maar wordt er dan van tevoren niet goed over nagedacht? Of zitten die mensen daar op het kantoor en denken ze gewoon van: dit is het punt. En op het moment dat er een publieke opinie ineens om de hoek komt kijken, dat ze dan zeggen: van. Het is absoluut zo dat, de, dat de publieke opinie tot deze beslissing gaat. Ja, heeft. maar ze hebben niet. Ze, ja. Zaagsel in de kop, zeggen wij dan. Ja, <laughs> De volgende, de volgende, het volgende uh, understatement in Radio. Ja. Zullen we maar muziek gaan draaien? Want ja. Niet meer over de KNVB vandaag, oké? Okay? Goed idee. Nou, deze zanger kennen jullie niet. <tieft> hij komt uit de musical wereld. Hij heet Jasper Tarkonis. En hij zingt prachtig. Luister maar. When I am down... And oh, my soul, so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am can be veel meer van gehoord hebben. Jasper Takonis was dat. Hij komt uit de Musical World. En hij heeft natuurlijk uh, het nummer gebracht voor u, You Raise Me Up, wat we allemaal kennen uh, van vele zangers, zoals uh, Wesley Klein. Ja, noem het allemaal maar op een prachtig uh, nummer. Als ik dit nummer hoor, moet ik iedere keer aan mijn vader denken, die toen ik tien was, mocht ik ook eindelijk gaan voetballen. Ja. En ik woonde in Utrecht en dat ging allemaal nog op de fiets, hè. Naar Maarsen, naar Breukelen, naar Jutvaars. Man, man, man, man. Maar wie ging er mee Mijn pa. Joop Fines, vond jij het ook mooi? Um, niet mijn stijl, laat ik het zo zeggen. Hallo Joop, goedemorgen. Dat is goedemorgen. fantastische muziek, man, die zeil die, die, die, die draait hier. Ongetwijfeld, ik hou er alleen niet van. Maar ja, dat is uh, misschien de makkers van mij, maar het is helemaal zo. Ja, nou, het zal wel. Nou Joop, dan moet je zelf maar een keertje komen zingen hier, want het uh, ja. <laughs> dat pikken we niet. Alleen, alleen onder de douching, ik ken anders niet. Heb je een beetje geluisterd, Joop, of niet? Sorry? Heb je een beetje geluisterd? Uh, nee, nog niet. Nee, nee. Ik ben druk bezig geweest. Je ja, hebt wel wat gemist, hoor. Dat was het uh, afbrandte uur van de KNVB. Oh man. Wat zijn is het die idioten die dat zeist. <laughs> Ongelooflijk, hè? Ze zijn echt gestoord geworden daar. <laughs> nou, niet, niet geworden. <laughs> nou, dat zijn ze al een poosje. Dat klopt. Maar uh, wat gebeurt daarmee met die pupillen? Met, met de pupjes? Nou, Joop. Martijn van Voetbalen en hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb er nog, nog iets, iets anders voor je. Um, Zandvoort die speelt op dit moment in die, die zaterdag derde klas. Ja. Uh, die zijn op dit moment met z'n twaalf. Uh. Ja. Uh, zoals je weet heeft, heeft HFC het, uh, de, het zaterdag elftal teruggetrokken. Ja, ja, ja. Maar er gaan op dit moment geruchten dat het er elf worden. Een competitie van slechts elf elftallen. Omdat... Uh, ik mag, ik zal, we moeten daar nu echt zijn eigenlijk. Uh, Hoofddorp. Ah? Ja. Dat, uh, um, het is nog niet, uh, nog niet uh, um, uh, uh, officieel. officieel, maar uh, ja, de geruchten dat Hoofddorp uh, het zaterdagelftal uit de competitie gaat halen, die worden steeds sterker. Uh, door van, door, ja, door uh, ja, personele problemen. Ongelooflijk. Maar het is, het is ook eigenlijk een zondagclub, oh, dat Hoofddorp. Het, het is groot genoeg, wat we zijn. Absoluut. Maar weer eentje weg. Ja, ja ja, daar houden we niks meer over. Nee, dan... je 11. Ja. Het, dat, dat, elf. ja. Uh, gelukkig dat Sans nog niet de rege hoofdburgers hebben. Op hetzelfde geld, dan uh, heb je gewoon bij je punten. Ja, ja klopt, ja. ja. Of, als ze als eruit gaan. ongelofelijk Ja. Ja, AFC ook dan. Ja, we, zitten er nog meer op de rommel Ik denk het niet. Er zijn toch allemaal wat zaterdagclubs eigenlijk, de rest die erbij zit uh, Ja, klopt, ja. Klopt. Ja, de brug vorig jaar dan verstopt. Oké. Joop, laten we eens even over Zandvoort praten. Ah, het ja. jubileum was hartstikke leuk. Nee, ze hebben weer gewonnen. Nu van Uno. Maar niet met de grote cijfers waar andere teams nee, van Uno winnen. Nee, nee als ik dan uh, uh, Rijn Kreuger spreek, de begeleider. Die sprak ik zondag bij het hockey. Ik zeg: Wat was er aan de hand? Waarom winnen we niet met 10-0? Als je zegt: Het doel was volledig dichtgespijkerd. En dan maakt de persoon op oh, zijn berg gewoon het hele. Die kan een man passeren, die kan twee man passeren. En dan moet nog een derde ook. Ja. Ik heb een filmpje van hem gezien op Facebook. Het was onwaarschijnlijk wat die man in de 16 kan doen. Ja. niet normaal g misschien gemaakt tussen ouders, dat weet ik niet maar onnavolgbare beweging heeft, het is, is onbegrijpelijk dat de jongen niet hoger voetbal. Ja. echt maar ja, dus, dus, dus. <mijn> er zullen best, best wel mensen komen kijken dan halen ze, maar ik vind Koen ook Koen Michiels ook erg goed hoor ja, zeker, maar die kan niet datgene met een man uit je mens op bergkant, ja, ja. dus ongelooflijk, ja, echt hey, uh, VSP morgen, wat denk je? Ben ik vrij morgen? Nee, VSV morgen. Oh, VSV. Ja. Yeah, ja. Yeah. We zullen er gewoon weer voor moeten gaan. Het moet mogelijk zijn denk ik. Een promofendus VSV. Mm. En uh, ik denk niet dat er problemen zullen komen. Of het grof wordt. Mm. Want, uh, dat is een tweede. Er zijn nog steeds blessures. Uh, Maurice Mollers is nog steeds <lacht> geblesseerd. Bijvoorbeeld is toch een hele belangrijke man geworden de laatste anderhalf jaar. En um, Boy Visser weet ik niet of die uh, alweer kan spelen. En dan de jongens van, van de Oort, Paul en Patrick, die zijn er ook nog niet. Ja, je krijgt dus uh, tot nu toe elk weekend een ander, uh, ander elftal. En dan is het is echt, uh, wat je zegt, van uh, het, want je kan niet op elkaar ingespeeld raken. En dat is ontzettend jammer natuurlijk. Maar ik denk dat VSV uh, geen probleem moet zijn. Jo, mag ik daar even op inhaken? Je weet, ieder jaar heeft, heeft Zandvoort natuurlijk de, de, de uh, titel, titelasperaties. Um, maar het strookt niet helemaal met, met hetgeen wat er ieder seizoen gebeurt. Ik bedoel, uh, ieder seizoen is er wel een periode bij, bij Zandvoort... Ja. Dat, uh, dat er uh, veel geblesseerden zijn... waardoor uh, uh, uh, Laurens uh, ten Heuvel niet zijn... Niet, ja, uh, een elftal het veld dus, in nee, kan brengen wat hij wil. Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, uh, eigenlijk is die Aangspoken in november, december. Uh -huh. Er zijn ook vaak alweer wat wat, uh, wat schorsingen. Uh, vorig jaar dus ook in die periode is het verkeerd gegaan met Zandvoort. Daarna gaat ging het er helemaal goed, maar dan ben je te laat gewoon uh, de, de, de, voor een kampioenschap. Want ze uh, samen met buitensteld uh, met vroeger hadden vorig jaar. Maar door zo'n mindere periode. perioden. Gewoon van de tweede plaats naar de vijfde plaats op een gegeven moment. Daar uh, is het wel weer uh, goed gekomen. Wat, wat betreft de plaatsing. Maar uh, het is, het is, uh, ja. misschien is het zelfs wel zo dat Zandvoort misschien wat oudere spelers heeft. Mm -hmm. uh, uh, Milan-Berk Pellenkamp is ook nog steeds geblesseerd volgens mij. Hij is ook niet zo jong meer. Uh, en, oh. en het is wel een spelbepalende speler. Die hele as is, uh, is uh, op dit moment uh, niet uh, goed in functie. Nou ja, ja? ja, het is, uh, ja goed dat, dat, dat, dat uh, verbaast ons in ieder geval van, uh, van, ja. van de website wel. Ja, dat is heel, heel opvallend en heel verpand, inderdaad. Het verschil het met 1 en 2 is heel gelijk. groot. Ja. Maar goed, uh, uh, we zullen het ermee moeten doen, ja. de, de, de, de selectie is groot genoeg en dat is het van mij aan. Oké, okay. precies. Het moet kunnen. Hé, hey, ja. bridge jij? Uh, ik heb gebridged. Ja. Ja, ja ja. Want ja, je bent ja, ook ja. aardig op leeftijd, maar je hebt die club niet opgericht 70 jaar geleden. Dankjewel. Ja. Aardig is Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb ook nog nooit op een Brits club uh, gezeten. Ik heb een nooit uh, competitie gebritst. Maar uh, ik ben naar huis, tuin en keuken, Britser. Ik weet hoe het functioneert. Ik weet wat je moet doen. Ik ben een goede klaverjasser En als je klaverjassen kan, dan kan je Britsje ook goed uitspelen. Maar bieden is dan natuurlijk het moeilijke. Hè? En dat moet je leren. Ja, je had een heel leuk verhaal over dat uh, feit dat ze 70 jaar bestaan. Op ja. 17 september 1946 werd de Zandvoortse Brits Club ZBC opgericht. Ongeveer 25 leden hadden zich aangemeld die een contributie van 25 cent per week betaalden. Ja, mooi. Kom iedereen, aan, joh. Ja, dus, ja, de informatie die krijg je gewoon, die krijg je via die club. En, uh, die foto's ook, dat krijg je gewoon via de club. En uh, als ik informatie krijg, dan krijg ik dat gewoon, zonder geen probleem. Weet je wat een maar... contributie bij, uh, bij HFC kost? Ik heb geen flauw idee. Nou, oh, laat het me niet over hebben. Ik, ik, ik, ik <laughs> weetEh, maar niet een kwartje per week, hoor. De, nee, maar ik weet. betaald, ik weet wel wat je. Wat zeg je zo, het laatste? Ik weet wel wat je bij het basketbal moet betalen. En dat is meer dan bij het voetbal, volgens mij. Ja. Jouw jou, jou sport, hè, basketbal. Die jongens hebben ja, natuurlijk nu, ja. nu echt een leuke competitie, hè? Lekker spannend. Ja. ja. Die combinatie van wat oudere spelers en de dat Dat doen. Ik heb ze nog niet zien spelen. Morgen is de eerste thuiswedstrijd. Nee. En um, ik maak me sterk dat Zandvoort gewoon weer voor een kampioenschap moet gaan. Met name ja. als, als, als, als een, een, een Ron van der Meij en een, een meneer, uh, hoe weet hij, uh, uh, 22 punten had hij. Robert de Pieruk 14 en Krabbedam 12. Ja, als Krabbedam het op zijn heupen krijgt, maakt hij er ook 30 of 40 ja. hoor. Helemaal ja. geen probleem. Heb jij je rekening niet betaald van de telefoon? Je valt steeds weg. Nee hoor, gewoon normaal uh, helemaal <laughs> gewoon. Maar ik wil nog even voordat we gaan, gaan nokken. Uh, morgen is ook een, een hele speciale basketbalwedstrijd. Een Zoran Valjavets Memorial. Oh, Zoran Valjavets is een Joegoslaaf. Ja. Die, die is naar Nederland gekomen. Mm -hmm. Die was met een Nederlandse vrouw. Twee zoons die we altijd tegen basketbal Hij heeft in, het, in, in een, een, een team, een, een nationaal team van Joegoslavië gespeeld. Hij heeft bij Lions uh, competitie gespeeld. En uh, is on ...op een vrij jong leeftijd eigenlijk. En de jongens die met hem samen hebben gespeeld... ...die willen die, uh, die, die wedstrijd ieder jaar bij de eerste thuiswedstrijd. Uh, ...gaan naartoe... Uh, ...voor 7 uur en is zo'n uh, kwart acht afgelopen. Daarna komt het eerste. En ik heb nog een nieuwtje. Sommert heeft weer een talent erbij. Een talent, een kartingtalent. Uh, um, uh, uh, Leicester Ellenkamp... ...die mag um, naar een, een finale wedstrijd in Italië... Uh, die jongen van 10 jaar, moet, die wordt daar trouwens 11, dus het zou mooi voor zo zijn als hij daar heel goed kan trainen. Dat wil ik nog even zeggen voordat we naar de piepjes van het nieuws gaan, jongens. Fijn jongen, hartstikke bedankt. Hè? Tot volgende week. Dag hoor, dag hoor. En tot zover het eerste uur van Watertong en Sport. Maar geen noodluisteraars, want we zijn er straks nog een vol uur. Blijf allemaal lekker luisteren. En geniet van alle actualiteiten als het om sport gaat. Maar ook heerlijke muziek. We gaan eruit met de tune en we komen zo terug met muziek. Dag.